ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. met Het wordt voor flexwerkers mogelijk eenvoudiger om een huis te kopen. In januari begint een proef waarbij werkenden met een tijdelijk contract een hypotheek kunnen krijgen. Bij de proef werken hypotheken uit zijn bureau Randstad en vereniging Eigen Huis samen. Om in aanmerking te komen voor een hypotheek wordt bij deze groep niet het arbeidsverleden uh, maatgevend, maar het toekomstperspectief. Eindhoven Airport heeft vanochtend vluchten geannuleerd. Door de mist van gisteravond konden enkele vliegtuigen niet landen op Eindhoven Airport. Die vliegtuigen hadden vanochtend weer vertrekkende passagiers moeten meenemen. Maar omdat ze niet op het vliegveld staan, gaan die vluchten dus niet door. Vluchten die nog wel gaan, hebben soms een vertraging van enkele uren. In de Oekraïense hoofdstad Kiev is het afgelopen nacht relatief rustig gebleven. De demonstranten hebben de barricades in het centrum van de hoofdstad versterkt, ter voorbereiding op een mogelijke nieuwe actie van de politie. Uit het hele land zijn tientallen bussen naar Kiev gekomen... met mensen die zich bij de demonstranten willen aansluiten. De situatie is al weken gespannen in Oekraïne. Pro-Europese demonstranten verzetten zich tegen het beleid... van de pro-Russische president Janukovic. Leraren van 58 jaar en ouder hebben steeds vaker te maken... met een conflict- of ontslagzaak. Volgens de vakbond CNV Onderwijs is het aantal zaken... de afgelopen drie jaar vervijfvoudigd. De bond spreekt van een afrekencultuur...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 Dit was het, Enward. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files naar Amsterdam op de A1 tussen Naarden en Muidenberg 5 kilometer, verknopen Diemen 5. A2 Utrecht-Amsterdam verknopend Amstel 17 kilometer langs een bereidheid vanaf Breukelen. De A2 amsterdam Den Bosch voor Utrecht 5. De A4 naar amsterdam bij Hoogmade 10 kilometer. Na een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. Naar Amsterdam op de A7 verknopen Zaandam 7. Vanuit Zaandam op de A8 beknopen Koenplein 7 kilometer. Vanuit Alkmaar op de A9 voor Dorp 11. Op de ringweg A10 tussen de Afrit Voder en de Afrit Rij over 13 kilometer. De A12 Utrecht-Den Haag voor Den Haag Centrum 10. A13 Haag Rotterdam bij Delft Zuid 6 kilometer. En naar Gouda op de A20. In de regio Rotterdam verknopen Kleinpolderplein 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Falling in your sky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 Ja. Ja, ja. Wat dan leeft. Het is natuurlijk een moeilijke tijd. woord bezuinigingen kom je bijna iedere regel ja. tegen. Maar het moet ook heel veel gebeuren. En zijn maar er speerpunten? speerpunten. Ja. Hebben jullie speciale speerpunten? Ja, we hebben wel, wel wat speerpunten. Ja. Ja? Ja? Ja. Dus Waarom, mag ook... je daar iets over zeggen? Al? Ja, het ja, ja. Ja, staat ook op de website van GBZ. Gbz. Okay. Nu. Ja. En op Facebook een aantal zaken. De speerpunten zijn eigenlijk... Het, het allerbelangrijkste speerpunt is een goed openbaar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 weg aanwijzen van... dat willen wij zo. Watertoren, ja. Watertorenplein. Dat ja. willen wij. Ja. Wij willen een, een wijziging in het bestemmingsplan. Dat het Watertorenplein en de Watertoren... één bestemmingsplan is. En dat de footprint veranderd wordt. En dat er een prijsvraag komt. Hier in Zandvoort, onder iedereen... Van wat wil u met de watertoren? Dat gaan we dan doen. Ja. Ja. Wat maar dan, dan betrek dus je wel de registeren ja, direct. Ja. Wat wilt u nou precies ja. met het museum? We hebben daar ja. een plan voor gemaakt. Hoe dat zou kunnen. Hoe dat zou moeten. Met een onderzoeksvoorstel erbij. Waar, ja. uh, waar de gemeente geld bespaart. En waarbij uh, toch de publieke maatschappelijke functie. Ook in historische zin. Hmm. Voor alle verenigingen uh. aanwezig blijft. Dus als, de krocht ook. De, de krocht ja. zit er dan ook bij. De krocht moet behouden blijven. We gaan hier nog een keer iets wegdoen wat, wat goed functioneert. Nee, dat, dat, dat, dat, dat zijn wel gekker even terug naar het goed openbaar bestuur, wat jij zegt... Hè? als ja. een van de belangrijkste issues. Dan lees ik als burger, je is ja. antwoord ineens in de krant... dat de ambtenaren naar Haarlem gaan. Zeker, er wordt allerlei werk uitbesteed. Ja, dat Haarlem. lazen wij ook in één in de, ja. de krant. Ja. Ja. En, en, maar dat hoor je dan ineens. En eigenlijk komt dat ook als de onderslag bij helemaal ja. bij een heleboel mensen. Ja, dat, Absoluut. Kwam, aan, dat kwam eigenlijk omdat uh, de burgemeester van Haarlem... iets wat voor zijn beurt had gepraat. Oké. Okay. Ja.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 onder het mom van, uh, nou ja, dit en dat is er op raadsnet geplaatst. Ja. Ja. Zo wordt het ja, ja, ja. even gebracht. Ja. Maar, ja, maar in wezen is het, is het meer al besloten. Het wordt maandag de 16e getekend. Ja. Ja. Ja. Dus wij gaan zeker proberen om dit uh, aankomende dinsdag op de agenda te hebben. Ja, als we als leger even ernaar kijken... we hebben een raadhuis, een mooi historisch ja. raadhuis... Ja. met een ja. aanbouw eraan, ja. om daar iedereen te laten werken. Ja. Ja. Wat gaan we daarmee doen dan? Ja, ja kijk, dat is nou ja. het punt. Dat is, dat, dat is precies ons punt. Want dat staat dan half leeg. staat bijvoorbeeld...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 Je kan er wel weinig Er staat bovendien al zoveel onroerend goed leeg. Dat, ja, ja, misschien uh, dat brengt er uh, niks op ook. Ja, <laughs> als ja, als feestzaal of zo. Ja, dat is ik, ja. Ja, ja, <laughs> de dat, <ja, laughs> dat zou je kunnen doen. Dat zou, ja, ja, zou ja, dan ja, kunnen? Het mooiste is natuurlijk, we hebben ook een aantal samenwerkingsovereenkomsten met regionaal. De VRK bijvoorbeeld, de Veiligheidsregio Kennemerland. En zometeen bouwen en wonen en toezicht, dat wordt ook regionaal geregeld via de ja. regionale uitvoeringsdienst. Nou, het zou zomaar kunnen dat wij zeggen van. Weet je wat? De regionale uitvoeringsdienst uh, die komt in dat gebouw te zitten. Ja, maar de VRK is al, dat weet ik dan ja, toevallig, al, al heel erg bezig. Die en, hebben al een mooie gebouwen. Die, die, die hebben een pand in Hoofdorf waar ze ja, al grotendeels ja. uitgaan. Ja, maar ik noem maar een voorbeeld. We gaan het in Haarlem ja. centraliseren, dus ja. ja. Maar wij kunnen de risico's van het uh, dat die mensen en de, de schade die we dan leiden... dat noemen ze dan ja. de frictiekosten bij het leegstaan van een gebouw. Ja. ja dan, uh,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 Dat we daaraan gaan werken. En als het allemaal niet lukt. en het is allemaal kommer en kwel. dan kan je altijd nog daarvoor beslissen. En dat wilden we graag in die intentieverklaring hebben. Maar dan wordt 16e getekend, zeggen je? Ja. Dus dat betekent dadelijk dat het dan een besluit is. Ja, nou ja, dat zou je dan. Het vervelende is gewoon dat wij als raad dus op die manier. daar geïnformeerd worden. Ja, en dat je dus dan eigenlijk. als je nu niks doet. Dan krijgen we straks te horen, maar jullie wisten ervan. Ja, maar dat was, jullie hebben ja, toch niet gezegd dat het niet goed is? Dan, dan raad, is het toch goed? Wij hebben als raad wel opdracht gegeven, geloof ik, in juni. om het te gaan onderzoeken. Ja, te onderzoeken. Ja? Maar, ja. Des, des, des maar dan, dan moet je toch terug rapporteren. en dan, dat, ja. dan, moet dan moet je daar goed op terugkomen. En ja, voordat je dan ja. een intentieverklaring ondertekent, moet je dat weer met de raad opnemen. En als wij nu als raad zeggen van. nou, er kan wel iets uit dat afsprakenkader. er kan wel dat en dat willen wij eigenlijk te graag bij hebben, nou, dan krijg je een diepe zucht natuurlijk van, oh, we moeten ze weer veranderen. Misschien is die zijn ze onbetrouwbaar, Ja, ja, goed, ja kan uh, je ja. dat weer. Maar je moet wel voor je eigen hachje opkomen, ja, want anders is het dan leeg, uh, hoe noemen we dat, uitverkoop van de boel. En dan is sport. Misschien, misschien komt het gemeentehuis, gaan we dan wel verhuren aan de zorgverzekeraar. Nou, en dan gaan we, eh, en dan levert nog geld voor, op dan Gaan we, gaan we het, het, het, nieuwe, het nieuwe raadhuis, dat wordt dan het museum of zo? Zoiets. Ja, nou, nee, dat, nee, dat is best wel een bestemming voor. Even terug naar jullie verkiezingsprogramma. Hè. Jullie willen dus ook echt, zeg concreet maar. Aanwijzen. Concreet aanwijzen. wat er is. En ook een echt goed standpunt innemen ja. per, per onderwerp. Hè? Absoluut. En ook een oplossing. Een, een, een oplossing, oplossing, oplossing, oplossing. Ja, ja, want daar ben ja. je voor ja. gekomen? Ja. Ja. Want, ik, ik hoorde het iets over de Watertoren. Dat op de een of andere manier gaat dat... Het gaat altijd aan mijn hart, omdat je vanaf Kinservaar ja. die watertoren zit staan. Ja. Ja. Ja. Uh, maar dat is een heel lastig object, he? uh, Ja, de, de, de, de watertoren is op zich, uh, hebben wij als gemeente dat zelf gedaan. Er dus ja. is geen onderhoud gepleegd, maar wel verhuren. Op bepaalde bepaald moment, uh, ja. loopt dat mis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 moet ja. uitstralen. Ja. Dan heb je twee soorten identiteit. Wat bent u gewend? Nou, dat is hoe die er nu bij staat, of hoe die er nu uitziet. Maar de identiteit van Zandvoort kan ook zijn, een vuurtoren. He, dat is ja, een identiteit. Ja. ja. Dus die keuzes, die, die lagen daar toen. Nou, en Toen uh, heeft, uh, onder leiding van meneer Bierman, dat was mijn opvolger, die heeft uh, onder druk van wie dan ook, heeft die bestemmingsplan zo gemaakt, he, de footprint heet dat, dat je er eigenlijk niks meer op kan en toen stortte de markt er wel ook een beetje in, behoorlijk en, uh...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 grond om het maar even helder te zeggen dat zijn de garages die daaronder zitten en het pand wat daarnaast staat het door koning is neergezet is een mooi mooie villa maar dat is in in één concept wordt dat op het ogenblik te koop aangeboden Ja, maar die watertoren is ja ik ben geen bouwer en de is maar maar echt goed is niet meer nou, maar wij hebben dat, dat om, weet zocht. ik wel zeker ja. als, we dus de, als we dus de toren precies hetzelfde willen houden maar hij moet ook opgeknapt worden. We kunnen vijf appartementen in en een penthouse. En beneden een restaurantje of zo. Of bovenin nog iets met uitkijk. Maar het blijft er wel hetzelfde uitzien. Het ja. kost uh, 8,1 miljoen euro. Ja. Nou, dat krijg je er nooit van zijn leven uit natuurlijk. Nee. Dus dat, dat was uh, een herbeste herbestemming uh, idee. Met hmm. tekeningen en met alles erop en eraan. Dus wat, wat is er nu aan de hand? Wilt u hem zo houden? gaat heel veel geld kosten, maar dat kan je terugverdienen als je het water, dezelfde ontwikkelaar het Watertorenplein erbij neemt en daar, in de toekomst nee, of niet gelijk, iets kan maken waardoor je iets kan verkopen of verhuren daarmee financieer je toch nog, uh, die inkomsten? ja, Dan krijg je een package en dan kun je er wat mee doen. Ja, toen ja, dan hebben dan we nog geprobeerd om er uh, iets aan te pakken aan die watertoren, appartementjes of zo. Nou, nu, maar dat is, A is er geen gezicht, alleen het bovenstukje daar is hetzelfde. En het ja, ding dat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 Ja. Dus hij mag best wel iets hoger ook. Ja, ja. ja. Nou, maar Ik goed. Dat dus je zou daar iets mee... Is. mee maar inderdaad, maar is een, een prijsvraag is. wel een goed idee. Ja, om daar in ieder geval iets beter te ja. kunnen. Ja. Ja. Even terug naar de politiek. Dit is ook politiek. Ja, dit is ook politiek. Maar even uh, niet beperken tot de watertoren. Uh, jullie gaan dus in jullie vergadering een aantal issues benoemen. Waar jullie voor willen gaan in de verkiezingen. Dit is een heel duidelijk standpunt. Maar we hadden het heel even over...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 Ja, het enige ja, dat, dat, dat, het komt, dat zie je dus terug in de politiek. Dat ja. komt er in de ja. getwijfel. Ja. Ja, dus het is natuurlijk het, uh, het afwegen en het maken van compromis iedere keer. Want als je zit met een financieel plaatje ook. dan moet uiteindelijk de dat moet het er altijd iemand zijn ja. die het betaalt. Ja, absoluut. Dat is het zijn van badplaats. Met alles wat erbij hoort. Uh, uh, uh, blijf je altijd al twee gedachten in. We zijn een soort forensenplaats en we moet lekker rustig zijn. En de andere helft die zegt: dus oh, Dit is een badplaats. En er gebeurt ja. niks.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 En dan komen we dus weer terug op dat goed bestuur. Op dat goed bestuur, ja, inderdaad. En dat, dus dat, in. dat je gaat je van, deze deze van deze algemeen in. bestuur ja. tot dagelijks bestuur. Ja. Ja. Ja. Het is gewoon... De, de moet er moet een keer... En weet je wat ons ook heel erg verbaast? Nou. Dat 30, 40 jaar geleden... hebben wij gezegd... hebben wij gezegd in Zandvoort... we hebben de publieke werk- en ruimteordening... Zit in het gebouw op het Raadhuisplein waar nu het kruidvat zit. Burgerzaken zitten in de schoolstraat. Ja. Laten we nou alles in één gebouw doen. Dat is efficiënter, dat is beter en ja. dit en dat. Ja. Nou, hebben we allemaal hebben gedaan. We gedaan. Ja. En nou gaan we het bestuur en de uitvoering gaan we ja. uit elkaar ja. halen. Dan blijft het bestuur hier en de rest gaat halen. Ja. Nou gaat het er andersom. Iemand ja. kan daar toch geen touw meer aan vastknopen? Ja. Ja. Nee, de, de logica wel. ontbreekt al enigszins. Uit. enigszins, ja. enigszins ja. Zacht uitgedrukt.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 Links, Astrid goed. heeft het een keer gezegd. Ja. Ik heb het een keer gezegd. Nou, zit kom... die rest van die raad, die zit je gewoon glazig aan te kijken. Terwijl ik nog met de, par de Partij van de Arbeid dingen aan kom zuilen. Nee. Ja, zo krijg je dus nooit woning. Nee. Goed. Nee, dat nou, dat is, uh, de er is één ding wat ik dan heel even ja? kwijt wil. Er wordt ons steeds verweten dat wij voor een parkeerbeleid zijn... met betaalde huh? toestandjes. Zo ze dus overal parkeermeters willen neergooien. Dat wil ik toch even recht zetten. Dat is absoluut niet waar. Kijk, wij zijn...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 Te komen. Nee, natuurlijk nee. niet, maar dat is waar. Ja. Jullie gaan de komende week het verkiezingsprogramma vormgeven, zeg maar. Zij? Ja. Ja? ja, we gaan maandag uh, gaan we met, met de input die we krijgen, gaan we eerlijk zeggen, eerlijk zeggen we eerlijk, het verkiezingsprogramma wat wij hadden uh, vier jaar geleden, ja. eigenlijk is dat nog voor het grootste gedeelte, staat het helemaal goed.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 En slagroom, dat is Zonder cake winter... is ook niet. Uh, het nee. ook niet om, dus. nee. valt nee. uit elkaar. Dus ja. Ja. wij gaan voor de cake, Toen blijft de slagroom. Ja. Het jaar rond staan. Uh, Astrid, wanneer gaan jullie uh, het verkiezingsprogramma een definitieve klap opgeven? Wanneer is dat? Ja, ja. Hebben we nog niet bepaald. We no, niet hebben bepaald. nog geen datum uh, gezet daarvoor. Kijk, het is, het is gewoon duidelijk. We moeten voor januari. We alles dat rond zijn. Want ja, dan ja, moet je je lijst ingeleverd hebben. Half januari. Ja. januari. Ja. Ja. Het gaat dus wel om dat we maandagavond is ideeën aan... Kijk, je ja. kan wel een verkiezingsprogramma ja. doen. Maar we willen input. We willen input. wat speelt. We willen inspraak. Dan willen die mensen heel wat anders. Dus hierbij nogmaals de oproep. Als je input wil geven voor een plaatselijke partij. Kom dan naar de krocht. Nou, dat naar de krocht. De krocht mij naar het Rode Kruisgebouw. We hebben die windmolens nog Krocht zit ja, in het hoofd. de, de windmolens, gaat toe. zo aan het hart dat ja. ik het er steeds over heb. Ja, ja dat, dat, dat snap ik wel. Ja, dat begrijp ik heel goed. Uh, gemeentebelangen, deel 1. Met jullie komen we ongetwijfeld nog een keer terug. Astrid van der veld Michiel Dammers, bedankt uh, voor jullie uh, input. En we gaan nadenken. en We gaan even luisteren naar wat muziek. Dat wordt een verrassing, want dat gaat. Uh,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 kinderen die... Uh, lijden aan diarree in Afrika. Oh ja, Dat is ja. een groot uh, probleem. Ja, erg, ja, ja. Uh, 3FM organiseert... Uh, Serious Rescue. Of Serious... Serious Request. De quest. Ja, ja. En uh, Reddingsbrigade, uh, de van Nederland organiseren als uh, los... evenementen na Serious Rescue. En we gaan met een hele grote... kolonne met boten... gaan wij uh, een afstand afleggen. Oh. En uh, daarentegen... verzamelen wij alle...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 Ja? Die lopen, die start om 12 uur op het strand, de 5 en de 10 kilometer. En uh, het is een rec recreatieloop, dus uh, iedereen kan lekker meedoen. En ja, we hopen dat het Het strand is, is mooi vlak geworden. Ja, ja, ja, ja het is een mooi vlak. We, we kunnen zo eroverheen stormen. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, en de wind is gelukkig niet heel hard, dus uh, we kunnen lekker, uh, ja. ja. lekker lopen. het inschrijfgeld gaat dan richting Ja, de al het inschrijfgeld uh, gaat uh, met ons mee naar uh, Serious uh, Rescue. Naar het Vlaashuis. Okay. Vaak ja. van drie dagen. We gaan ja. met in totaal 40 reddingsboot. Uh, uit, uit alle kusten? Uit, kust, hele land. Alle kust, uh, nou, uit een, het hele land. Het het land. Ja. Uh, Binnenwater, maar ook uh, ja. de kustplicht. Ja. Varen we dus in drie dagen zo'n 100-115 kilometer. Zo. We beginnen in Lemmer. Ja, we doen een aantal dorpjes in Friesland aan. Drachten, Grauw, Gaan, Langs. En uiteindelijk zullen we in Leeuwarden, aanmeren En met uh, 300 man een check overhandigen met dat oh, leuk. Ja. Oh. Dat is wel een hele mooie actie. Bijzonder, bijzonder. Ik ben nu al twee keer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 uh, je slaapt niet altijd goed, dus het wordt nee. langzamerhand wordt het steeds zwaarder. Dus het is ook gewoon een leuke uitdaging daarop. Ja. prachtig, jongens, dat is echt wel een hele mooie initiatief. En kunnen dan, mensen zich nog eigenlijk ernaartoe, uh, uh, nu op dit moment? Ja, ja, uh, nog Iedereen kan zich op dit moment nog aanmelden. Om ja. um, 12 uur is de start. Ja. De inschrijfgeld is Waar is de start? Op de, uh, de Reddingspost Noord. Ringspost Noord, uit. Okay. oud. Nee. Okay. Dat is tegenover het uh, NH Hotel, ja. het Frant. En dan ja. kan je ja. inschrijven voor de 5 tot 10 kilometer.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 nou, alle middelen die we nodig hebben worden grotendeels gesponsord. Dat ja, is ja. hey, Met hoor. Wat verboten gaan jullie nou precies? Met de reddingsboten of met de uh, met de. Uh... We gaan met de, uh, de, de rampenvloot, uh, dus al die, die uh, oudere rampenboten, daarmee gaan we de tocht aflaten. Dus die uh, ook worden ingezet bij rampen? Oh die, oh, die boot, ja, oké. Okay. We hebben per, uh, de tocht wordt opgedeeld in reddingsgroepen. En per ja? reddingsgroep zit dan een snelle boot bij eventuele calamiteiten. Oh, okay. uh, twee jaar terug weet ik dat het overdag min 16 graden was, dus dan heb je toch onwassen problemen met kou en koeling ja. motorproblemen. het is wel fijn als je een snelle reddingsboot hebt. Helemaal goed. Het enige wat ik kan zeggen, heel veel succes. 12 uur, dat is over 17 minuten. Gaan jullie van start. ga ik lekker rennen. Ja. Wat ga je lopen? op, 5 of 10? Ik ga voor de 10. Wat vind je ermee? vind een mooie. Heel veel succes, zou ik zeggen, en ook succes met jullie actie. We zien ongetwijfeld op de tv op een gegeven moment de aanbieding van de Check, dat kan niet mis. Nee. Ja, dat uh, is niet te ja, missen. Dat gaan wij zien. Ja. En uh, waarschijnlijk uh, wordt er iedere dag uh, een uh, filmpje ja? uh, van uh, wat er is gebeurd uh, die dag Wordt er uh, gepost op de Facebook van de Zandverste Renningsbrigade. Oh, en dan, dus dan, dan, dan kun je top top top volgen, ja, ja, dan dan het ook volgen en zo. Ja, en blijven volgen op de Twitter van de Renningsbrigade. Dat op social media kanalen. Okay. Nou, dan gaan wij verder naar Dank je wel. Dank u wel. Blijf je hoofd, we gaan hartelijk dank Kijk alles naar de Zandverste Renningsbrigade vanmiddag. Succes. ja Jongens, ga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 Natuurlijk uh, er is een filmactrice die heeft dat laatst ook gedaan met En zien jolie. Ja, het is inderdaad wel ja. wat actueler ja. momenteel. Ja. Ja.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 Helaas. Nee. helaas. Nee. Maar, maar ze is, zijn wel beter. Het is ook met, een ziekte die ja. te maken heeft met onze welvaartmaatschappij. Ja, ja, we wel met ja. voeding, met, met wijze van leven. Ja, ja. Ja, helaas wel. Maar. Ja. Ja. Uh, gelukkig zijn ze wel uh, steeds verder, ja, uh, verder ontwikkelen. Dus we kunnen steeds meer uh, kunnen, ja, al uh, ja. doen. Ja. Hè, voor ja, het is uh, de vereniging. Uh, Borstkankervereniging Nederland doet mee. Mijn ja, uh, ja. partner is Pink Ribbon. Ja, en het KWF ook. En KWF, die, ja. die, die ja, hebben ja, dus het alle drie hun medewerking ook de, bij de avond uh, hm? geven, zei die. Ja, nee, inderdaad, Borstkankervereniging Nederland... Uh, dat is uh, de vereniging waar uh, Sanne en het documentaire van tijdpomme uh, achter staan. Dus die uh, steunen wij hier deze avond dan ook. Uh, het grootste deel van de opbrengst vanuit de kaartverkoop gaat daar naartoe. En op de avond zelf uh, ben ik bezig om een loterij te organiseren. En de opbrengst daarvan gaat uiteraard ook uh, volledig... naar uh, het goede doel toe. Nou ja, ja. ja. Nou, mooi. Dus ik moet nog langs alle Zandvoortse ondernemers oh om uh, prijzen te gaan instaan. Ik heb er al een aantal. Dus okay. Ondernemers, let op, ik, ik kom nog langs. Je komt wel langs. <laughs> nou, maar het is voor ja. een heel goed doel, dus Daarom, ik denk dat ze daar ja. heel ja. uh, veel. Maar doe je het helemaal zo. alleen, uh, de organisatie? Buiten de vereniging van? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. ja en natuurlijk in, uh, in contact hou ik steeds met Audrey en uh, met Sanne van Goh, ik ben hiermee bezig. En, oh, ja. Ja. Let op de krant, ik kom erin en uh, voor jullie. Dus, ja. Ja, ja. Nou, dat is prima heel natuurlijk. Daaraan <coughs>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 Ja. We kunnen dat uh, zeker volgende week nog een keer in het, uh, in het nieuws meenemen. Ja, nou Omdat heel fijn. Zeker. dinsdag 17 ja. december. Ja, ja, om half acht. Okay. Ja, en de kaartverkoop uh, is, uh, is gestart al. De kaartjes zijn uh, 7,50 euro. En die zijn op te halen bij, uh, bij het circus. Dat je gewoon bij de balie ophaalt. Of ja. via internet via de website. Hm. Dan kan je gelijk online reserveren en betalen. Oh, je kan ook gelijk online Ja, ze oh. ja, hebben we met Ideal ja. werken ze. Nee? Dus dat is een mooie is heel samenwerking mooi, met het circus. Ja, ja. ja die uh, zijn heel bereid. Uh, en, uh, nou, fijn. Nou, leuk. Posters hangen nu ook daar. Dus daar kan ook nog wat informatie informatie uh, teruggezien worden. Ja, en op de website van www.tijdbommen.nl Daar staat ja. de officiële website van de gehele documentaire. Daar is natuurlijk alle informatie op. En uh, op Facebook, uh, Tijdbommen in Zandvoort aan Zee. Daar uh, komt de Zandvoort kant uh, een beetje naar alles, social media zijn bijna alles. alles, alles uh, uh, ja, ja, inderdaad. Ja, nou, prima. Zo moet het ook. Ja, is, uh, ja. de beste ja. methodes ja. Hoe meer mensen je bereikt, te beter het is. Ja. Ja. Klopt. Nou, prima. Ja, Zit, ik hoop op een hele een goede hele even, avond. Uh, ja. avond uh, ja. Met een volle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 dan hebben om, uh, ja, om Ach, dit zie te, te zien. Het klinkt als helemaal, ja. ja. Het is echt een ja, ja. heleboel. Ja, ja.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 Nou, ik ja. hoop dat jij op uh, 17 december s'avonds met een heel tevreden gevoel gaat slaven. Ik hoop het ook, ja. ja? Dat ja. lijkt me heel mooi. Ja. Heel veel succes. Dank Dinsdag 17 december, half acht. Kaarten via het Circus en via de website van het Circus. Dus mm -hmm. nou, dat moet lukken. Denk ik ja, ook, ja. ja. Goed, Hartelijk bedankt. Aan en, okay. ja, bedankt voor het gesprek. Ja, Fijne zaterdag nog. We gaan het laatste stukje op speciaal van jouw verzoek Doe uh, uh, Do you have a little time van Leidoderij? MUZIEK